De reden voor de tijdsprong is een economische. Samoa liep 21 uur achter op Australische oostkust, het land waarmee het eiland de meeste betrekkingen onderhoudt. Nu de tijd vrijwel gelijk loopt, heeft Samoa dezelfde werkweek als Australië en ook Nieuw-Zeeland. Dat is voor handel en toerisme een stuk handiger.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 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. het En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte. warmte. kerst. kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. Met nu, nu. leeft. Toebak leeft. Tubak leeft. Het leeft. Tubak leeft. leeft. Toebak leeft. Een beetje Nederlands bandje trouwens, hè. de MUT, I know, ja ik weet het, laatste dag van het jaar. Oh, nieuwe voornemens al gemaakt. Ja, ik kan nog wel even de 12? Ja, want wat, zijn de, de, de, de, wat de top 10 is van de nieuwe voornemens, ga ik zo even googlen. Laat even me raden, is dat misschien weer iets van afval of zo? Ja, en, en, en niet stressen. Het is een, ja, pff, niet stressen, ja. Met je afgezaagd. En eh, ik had ook gehoord. Ze, ja, was niet bij Edja Boulevard of ...is Etihad uh, Nieuws. Of zo. Uh, ze wilden zuinig aan gaan leven. Ja. Uh, niet zoveel stressen. En voor mezelf opkomen. ...beter voor mezelf opkomen, ja. Ja, dat is belangrijk. We leven in een maatschappij... ...dat we zoveel zorg hebben aan anderen... ...dat we zoveel naar anderen kijken... Van, ...maar nu, de, ik denk even aan mezelf... ...doe het even nee, doe het even rustig aan. Dat, is echt, dat past ook helemaal in het plaatje wat momenteel leeft. Ja, absoluut, absoluut. Ja, je loopt op straat, je ziet dat iemand zeg maar, toch lastig wordt gevallen... ...zo heel ...nou, zo hoofd staat er even niet naar nou, hoor. Ik kijk uh, even, even een andere kant op, even niet. Ik, nee, ik, ik ga ik me even me niet druk, druk om maken, hoor. Nee. Ik maak me het even vandaag even helemaal niet druk om... Ik denk ja. dat een goede insteek is. En zuinig aan, hè? Zuinig met de energie omgaan. Want we hebben niet zoveel. Dus ik begrijp wel waar we naartoe gaan. Er komt niet veel goeds uit. Recessie. Recessie. Maar Alles ja. gaat er in de recessie. Goed. Ja. Lekker begin van ja. dit heb... uh, radioprogramma. Ik heb gewoon. Ja. Ik heb gelukkig ook wel wat positieve bericht. In dit popprogramma. Ja, ja. Dat uh, popmuziek leidt de giraffen in uh, het dierenpark Amersfoort. Vannacht leidt het af van, uh, van het geknal van het veerwerk. Hey, popmuziek moet uh, afleiden. En de giraffen worden, werden in de voorgaande jaren in de stal ook al getrakteerd. Op de top pop 2000. Gewoon ja. lekker hard. Dat vielen ze zo goed. De ja. giraffen. Dat zeiden ze nog. En uh, ja, de woordvoerster van het dierentuin vond het ook al. De dieren hebben ze echt vrij uh, moeiteloos uh, door de... Door de jaarwisseling heen geloodst, dus dat is wel heel mooi. Ja. maar ik, ik moet wel zeggen: ik moet straks terug naar huis lopen. Vanaf tien uur mag het, dus gaat het. Jets uh, kids los. En dat ik denk: van ja, ik, ik ben ook net zo'n uh, schichter rond. Oh, weet je, al die, al die knallen. Oh. Ja, ja ik, ik, ik, ik word daar erg onrustig van. Ja En vroeger had ik er nog altijd een bril op overdag Ik had alles of nou mijn ogen zijn beschermd Zo'n veiligheidsbril had je op? Ja, nee, een gewone bril Maar ja, dat hoeft tegenwoordig Je mag meer. de koptelefoon misschien wel ophouden Dat je hem gewoon je ophoud ophoudt Tot en met thuis Het beschermt je oren in ieder geval Oké okay. Dat is een goed idee Een goed idee, ja En dan hou je gewoon zeg maar het stekketje van de, de koptelefoon vast Net of je aan mensen aan een interview bent Dat is ook wel interessant Oh ja, ja, ja, ja. Goed ja. idee Wat een goed idee oh, allemaal, zeg maar oh, oh. Ja, nou uh, Ik zit meer te denken Ja, nee uh, We wachten het af. Wat, wat er weer, wat voor verknald wordt, voor hoeveel geld ja. Ja. ja Zou het nou minder zijn als vorig jaar Ik kan het me niet voorstellen, want serious requests was ook al meer ja. En uh, uh, iedere keer wordt er ontzettend veel gegeven aan goede doelen Of misschien dat we dan nu met goede doelen ook zeggen van Nou oké, okay, uh, voor, voor het buitenland, voor de zielige mensen en Al die dingen is het goed Maar ik geef het niet meer aan mezelf uit Dus ik geef minder aan vuurwerk uit Dat kan natuurlijk ook Ja, je, je moet toch dingen hebben waar je naartoe leeft ja. En sommige mensen hebben hier ook echt heel lang voor gespaard om dit te doen. Dus dat is, voor vuurwerk? Ja, ja, ja. voor vuurwerk. Ja. Net ja. als uh, naar een kermis gaan, hebben ze ook soms heel lang voor gespaard. Geniet toch van. Dit jaar mag het nog, maar over een paar jaar is het allemaal af, uh, afgesloten. Het mag niet gerookt worden, geen vuurwerk meer en dan mag niet meer gedronken worden. Het is allemaal slecht voor de gezondheid. Daar moeten, moeten we snoeihard in uh, optreden. Als mensen zich niet aan de regels houden. Kids! Airship! Laat dit gewoon. Blijft goed. Airship kids, dames en heren. Ja, ja denk er eens over na. neem ook eens een kind. Want we vergrijzen met z'n allen. Misschien een uh, leuke oplossing. Maar begeleid je kind wel goed, hè? Want sommige kinderen raken helemaal ontspoord ook gewoon, zeg maar. Ja. Waardoor? Uh, ja, dat weet je soms niet, hè? Soms uh, gebeurt het door een verkeerde op, uh, opvoeding. En soms gebeurt het gewoon omdat ze toch verstandelijk gehandicapt zijn. Dat kan zomaar. maar. Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, Gisteren ja. Was, ook zo uh, was, er ook op. was het ook zo'n... Was het er weer rechtszaak? Dat was het eergisteren. Eergisteren was het alweer dat Wesley W... Van de persoonlijk zijn de Holligan. Al ah, was dat Holligan? Ik weet het daar niet meer. Voor de rechter verscheen en dat de rechter... Wat zei de rechter ook alweer? Mensen die gewoon naar een leuk spelletje komen kijken. Mensen die gewoon naar een leuk spelletje... Spelletje? Ja, we gaan miljoenen om, maar het is gewoon een spelletje. Een, leuk spe een rechter zegt een leuk spelletje komen kijken. Straks wordt die rechter aangeklaagd. Wat is dit nou Zegt hij dat nou echt? Mensen die gewoon naar een leuk spelletje komen kijken. Ja. Zeg, wat heeft die man een jonge stem? Is dat, dat is een rechter? Recht? Nee. Ja. Maar goed, Wesley W. Ja, het, het, waar ging het ook alweer over? Want ik bedoel, allerlei hele hoge mensen gaan zich erover buigen. Want er zijn 30.000 mensen in het stadion geweest. Die moesten allemaal eerder naar huis. Omdat de, de, de, de voetbal werd afgeblazen. Ja. Ja. Omdat namelijk een, een keeper kreeg een rode kaart. En de rest van het team, die zijn het er niet mee eens. We gaan weg. We lopen weg. En het ging allemaal omdat één verstandig gehandicapte man het veld oploopt. Wat deed die man nou, trouwens. Die, ja, was, uh, die, mond. Uh, die was waarschijnlijk uh, weekendverlof. Ja, weekendverlof had waarschijnlijk geen goede begeleiding meegekregen of zoiets. Want verstandig gehandicapten worden natuurlijk in de maatschappij. In deze maatschappij hartstikke goed opgevangen. Want we hebben er extra geld voor vrijgemaakt. Dus die kwam naar het veld oplopen, wilde een keeper een trap geven wilde, maar dat lukte niet. Kreeg daarvoor drie trappen terug. Ja, terecht. goede afstraffing, denk ik mezelf. Ja. Leert hij het wel af. Maar kreeg daarna rood. Wat zag er ook wel een beetje raar uit. Dat je denkt van... Hij miste en daarna gaf hij nog eens even... welke drie trappen of twee trappen gaf hij voluit. En toen kwam er iemand tussen... Maar als er niemand tussen was gekomen, was die keeper goed losgegaan. Want die had wat frustraties, man. Zag ja, je dat? Ja, stond hij achter ah. of zo ook? Ik weet, ik vond mij. Waar stond hij achter? Hij stond ruk te keeper, denk ik. En ik denk, nou ga ik me dus toch even lekker afreageren op die. Idioot, die maar komt te lastig vallen. Ja. Dat zullen ze weten? Toen kreeg hij rood, weet werd hij het veld afgestuurd. En toen zei de rest: ik had geen, ik heb, We hebben geen zin meer. We hebben geen zin meer, dames en heren. Er zitten 30.000 man op het, op het podium, op het stadion, te wachten dat jullie gaan voetballen. Ze zijn helemaal idioot geworden om op te stappen. Wat is dit nou? Ja, ik ik kan zo. Het kan ik zo kwaad te maken. Denk, het gaat niet om jullie spel. Het gaat om die mensen. Mensen komen hier voor spelen. En als er nou eentje wordt uitgesuurd, dan zit je een ander in. Hou eens op, zeg. Zijn we helemaal gek geworden? Ja, nou, helemaal van God los. Zijn we helemaal van God los. En nu moeten ze gaan kijken waar ze het geld vandaan moeten halen om die kaartjes terug te geven. Zijn we nou helemaal pad kwijtgeraakt? Ja, ja, het gaat je, dat... om één verstandelijke gehandicapte man. Ja, en die verstandelijke gehandicapte jongen, ja. die moet ze verzekering aanspreken. En daar kunnen al die kaartjes voor Ja, Daar zijn we helemaal van... Ophouden. Ja, ophouden. Jawel. Idioten, zeg. Die ja. voetballers zijn helemaal van de paard af... Uh, Potgerukt Potgerukt zeg. De, over, en, en over het paard geteld. Ik bedoel, zoek dat na de wedstrijd uit. Zet een nieuwe keeper erin en speel door. Natuurlijk was je er raar. Iedereen was ook wel geschrokken. Het gaat om één man. Maar er is maar, maar één keeper, hè? En ik bedoel, als, als je dus een rode kaart krijgt, dan gaat het dan spelen uit. En er mag geen nieuwe voor in de plaats komen. Ja, hou eens op. Is je dat? Je hebt toch wel iemand al... Heb je nee, dan mogen keeper... er maar tien... Maar je hebt toch ook een zegt oh, die gewoon op de ik... kant zit. Oh, oh, oh. Ik denk van nou, je laat gewoon het doel leeg. Dan ga je gewoon, dan moet je goed verdedigen. Dan wordt het pas echt leuke voetbal. Ja, dat, dat, dat, dat was echt de match of the year geweest. Ja. Wauw. Ja. Dat was, zal wel leuk wow. geweest zijn. Maar goed, het is wel weer hoe we met verstal gehandicapten omgaan. Ja. <laughs> en ik het heb wordt er een... alleen maar beter op, denk ik zelf, in 2012. Ja. Ja, laten we hopen dat je verstandelijk gehandicapten er gewoon goed opgevangen worden. wordt. En laat ze niet zomaar los hè. het is levensgevaarlijk. Aanlijnen. Precies. Ik zal ze echt aanlijnen. Kort lijntje, ook niet te ver, hè. Kort lontje, heb jij. Ja, kort lontje, hebben ze. Dat heb ik trouwens ook. Ja, weer te merken natuurlijk. Kwart over tien om even een rustmoment in de show. ik ben het kwijt. Fijn is dat er altijd weer, hè, in je eigen programma. Gaat het een beetje, meneer Toebak? Ja hoor, het gaat zo. Shows Een dit afgelopen jaar. En een mol heet je trouwens. Ja, precies. Nou, gaan we dan toch lol maken? Nou, dat moet je allemaal weer afwachten of we lol gaan maken. Ik daarvoor trouwens nog een toepasselijk plaatje van The Go Find. En dat heet die Nieuw Year. Toepasselijk hè? Ja ik, heb ze, ja, ik heb ze wel, als ik mijn best doe. Ja, nou. nee, ik heb ook wel een, een, een plaatje meegenomen, maar dat is meer. Het gaat meer over dromen. Maar over dromen? Maar, maar waar is dat plaatje nou? Dat is de vraag. Ja, dat dus is gaan zo we zo uh, vinden. Zoek hem even op. Uh, ja. ik had nog, we hadden het net over goede voornemens. Ja, precies. Goede uh, voornemens. waren om goed uh, weer flink te gaan bewegen en zo. En yeah. uh, iets minder te eten en al die dingen meer. Dus ik ga dus vandaag uh, wel eten. Ik ga een appelvlappen maken in plaats van oliebollen. Ik denk, dan heb je toch fruit binnen. Yeah. En ik wil toch eens kijken of ik het nog kan. Maar uh, ja, hardlopen. De mensen hebben dan gelijk van, Hé, hè, nieuwjaarsdag... Uh, Zullen zal het gaan doen vandaag en gaan ze lekker hard lopen. Maar uh, er is dus een uh, bond. A run for air. Ja? En die uh, wil sportievelingen toch echt eventjes aanraden. Om toch even een dagje te wachten. Want het schijnt dat door de kruiddampen uit het vuurwerk. Ontstaat een hoge concentratie. Fijnstof in de lucht. In 2010 was dat in Utrecht. Zes maal zoveel als op een normale dag. Ah. Oh, Loop is goed voor de lijn. Nou, Ja, ja die... dat is wel zomaar. En in 2009 was het zelfs tien maal zoveel. Dus dat kan je dus vergelijken met een vrachtwagen of scooter. Die naast je op blijft trekken. En hoe erg de smog is dat. Het hangt natuurlijk af van het weer. Ja. Mist en weinig wind zorgen ervoor voor, dat die, die smok veel langer blijft hangen. En het is vandaag toch wel een, beetje, een klein beetje regenachtig, mistig en zo. Dus ja, de vier tips om zo gezond mogelijk te, te lopen: van de, uh, sla de meest vervuilde plekken in de stad af. Neem afstand van drukke wegen, neem afstand van drukke stoplichten en En loop niet direct achter Brommers en ander verkeer. Dus ja. Ja, het, het gaat heel ver. Hè? Kijk, wij in Zandvoort hebben het dan nog redelijk. Want als, je, als de wind een beetje uit zee komt, dan uh, ja. is die fijnstof, is die weg. Maar inderdaad, Utrecht is natuurlijk het centrum uh, van Nederland. En die krijgt al -rotzo, die rotzooi. Uh, die slaat daar neer. Ja, en dus niet in Utrecht gaan wonen. Nou, nou, nou, zeg nog even. Ik, ik zie zo'n futuristische huis al een beetje met uh, heel strak alles. En uh, s'ochtends kom je bij de, bij de badkamer en op de spiegel trek je nou aan. En dan krijg je allemaal. Uh, uh, aanwijzing waar je, je moet begeven en wat je niet moet doen en wat ja. je wel mag doen. Ja. En, uh, ja. Vooral wat je wel mag doen. En ja, begeven be be be be be niet in dat gebied In dat gebied. En uh, afgeraden wordt om dat te doen. En uh, nou, je hou je toch... daaraan, want anders het dan de beslaat de zwarte doos het allemaal op. Misschien moet je toch met zo'n mondkapje gaan rennen. Oh ja. En uh, tegen de tijd je terug bent, dan is die, de plek waar je in aan, is hij gewoon grijs. Ja. ja. Zou, we zouden dat eens kunnen testen, want Hup. ik denk. Die fijnstof die is veel groter dan jij denkt hoor. Want ik, ik zie, wij hebben dan uh, bij ons het Verzetsplein achter. Nou, dan hebben we dan, uh, twee maanden hebben we daar een paar bakken gestaan. Nu zijn ze weg. En daaronder is echt uh, uh, de kleur van die tegels echt beduidend lichter dan wat er omheen zit. En dan denk ik van ja, dat is allemaal van die fijnstof die daar dan intrekt. En, en alles van die autobanden, hè? want de autobanden slijten zoveel millimeter per jaar. Maar is het gewoon niet het gegeven? Het zit allemaal dat, in de lucht. Maar dat, dat mensen er ook een beetje immuun voor worden? De mensen we evolueren toch weer? Nou, ik heb wel het idee dat er uh, wel steeds meer COPD's en zo. Oké, okay, oh dus, uh, man. Je, raar... je, je, je moet echt een chemicalische studie gaan doen, of is gewoon een chemische ja, studie. Ja. Nou, als we toch over dat soort dingen hebben: over DNA en over vloeistof en zoiets. Uh, spoorweg ProRail, spoor, Spoorbeheer. Prorail moet ik eigenlijk zeggen. Die ja. hebben namelijk uh, uh, iets bedacht. Een unieke DNA-code. Die ze dan spuiten op allerlei koper en materiaal langs de kant van het, het spoor. Want steeds vaker wordt er dus koper gewoon gestolen. Complete leidingen worden weggeknipt. En daar zijn ze echt uren mee bezig. Om, om, voor 20 tot 40 euro hebben ze dan zeg maar koper hebben ze gestolen. Ze dus zijn de hele dag mee bezig. Pas later, als ze weer bij scholen lood weggehaald hebben. Hebben ze zeg maar bij zes scholen in, uh, in Nederland lood weggehaald. Dat is dan meteen een hele grote strop, Want ja, dat is uh, verdubbeld en zo. En heel veel schade daarvoor. Maar goed, nu hebben ze een soort chemische. Spul het Spuiten ze op materiaal Kost ja. wel een paar ton Maar daarmee kunnen ze wel miljoenen schade beperken Het okay. is wel apart Dat ze gewoon ja, DNA vloeistof erop spuiten En als ze dan, dan zou je denken En dan? Dan zit het op die inbreker En dan? Nou dan proberen ze dat spul In te brengen zeg maar, bij een ijzerhandelaar ja. En die kan dat aflezen En die zegt van hey, nee dat komt van de Sporentraject Zandvoort halem dat wil ik niet hebben Oké. Okay. Breng het maar terug. Sluit het maar weer aan vannacht. Ja, maar ondertussen is het natuurlijk op de meest onmogelijke plekken doorgezaagd en zo. Dus uh, je hebt gewoon altijd enorme schade ervan. Ja, dat is waar. Maar goed, als dit maar een beetje goed uh, bekend wordt, dan, dan blijven ze misschien s'nachts een keer een nachtje in bed. Ik denk Legen? gewoon dat ze iets verder moeten rijden. Want als je gewoon eventjes. De, de grenzen naar Oost-Duitsland, wat niet meer bestaat, maar dit gedeelte, daar staan heel veel oude fabrieken en toestanden. Ja? En volgens mij barst het daarvan uh, ja, al van die leeg. oude materialen en zo. Zijn die al leeg? Ja, die zijn volgens mij al lang oh. al leeg gehad. Want zo oh. creatief zijn ze dan ook wel weer natuurlijk. Hè. Eerst makkelijk Ja, Eerst niet te ver weg. Ja, en dan uiteindelijk pakken ze dat nog even bij. Nou, ik vind het een creatieve oplossing. Het is iets wat bedacht is hier in Nederland en in Duitsland gaan ze het zelfs ook gebruiken. Dus uh, ja, Nederland een strevend landje gewoon altijd. Straks wat bericht. Weer eens even chillen man. Even. Maak je niet druk. Hè. Vooral kies even voor jezelf 2012. Voor echt jouw jaar. Niet te veel stress. Laat dingen voor je afgeleiden. Zie het allemaal maar. Gewoon. Jonathan Wilson. The way I feel. Zo voel ik het gewoon even. Gewoon. Oh. Bizar dit, hè? Echt gaaf. Zweervolle muziek. Echt uh, strandmuziek. <lacht> ja, je kan naar het strand toe gaan, maar het is nou niet echt het weer ervoor. Dat kan ik je in ieder geval vertellen. Het uh, toebak leeft op de radio. De dranghekken zijn geplaatst. Ja? De communicatielijnen zijn getest. Uh, Straks, na tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Nee, sorry. Nee, die zijn weggekocht. Weet ik niet. Weggekocht door een andere omroep. Weet ik niet. Het was natuurlijk een ontzettend goed programma. Kan ik hier gebeuren. We werken eraan dat volgend jaar natuurlijk, we gaan het gewoon door in ieder geval. Maar dan moet het even, moet het even over de andere boeg gegooid worden. Dit dus, is uh, Toepak Levert op de radio en het is tijd. Dit is het Zandvoort Nieuws. Voor Zandvoortse berichten namelijk. Op basis van een aantal verkeersongevallen in 2011... ...ziet de politie Kennemeland een duidelijke toename in het aantal aanrijdingen waarbij alcohol in het spel is. Het aantal verkeersdoden in de regio Kennemeland bedroeg in 2011 in totaal 11... En was hoger dan in 2010. Nou, maar toen waren er maar uh, vijf. Maar uh, wel lager dan uh, 19 doden in het jaar 2009. Volgens mij kan je het allemaal niet met elkaar vergelijken als het dan meteen tientallen zijn. Maar ja. Jeetje, het gaat om 11, 5, en 19. En Volgens mij kan ik er niet te veel aan doen. Maar goed, je kan wel zorgen dat je er nog geen, geen slok op. Heb, als je gaat rijden, weet je al, spreek goed af wie de bob is. Controle op snelheid, het negeren van rood richt en ook het dragen van gordel en helm zijn ook weer punten die naar voren komen als ze aangehouden worden, de bestuurders van auto's. Wees gewaarschuwd. Ik zie dat vingertje nu. Dat mag echt niet, hè? Ja, ik, ik zoek mijn uh, krant. Zoek je je krant? Waar is je krant gebleven? Nou, ja. Heb je hem al of niet? Hij is zomaar verdwenen. Ja, hij is zomaar verdwenen. Dus het is voor mij wat moeilijk om Zandvoort Nieuws nog even te doen. ik, wat, ik uh, ja. Ja, jij ik, klaar met jouw nieuwtje? Nee, ik heb nog wel iets hoor. Zeg het maar. Diverse bewoners zijn verontrust nu het kruispunt Herenweg Zandvoort slaan voor een behoorlijke periode op de schop gaat. Zo zal belangrijke verkeersaarde minimaal zes weken afgesloten zijn ter behoeve van een reconstructie op de Herenweg. De woners van de Adriaan Pauw laan vrezen, met grote vrezen, dat het verkeer eh, hun wijk zal doorkruisen, de sluiproute zou nemen. En dat zou wel eens een hoop rommel kunnen geven. Dat kan het zeker. Ja. Um, er is een... Uh, de politie was toch op zoek naar getuigen... Van een woningoverval op vrijdagavond rond 7 uur, dus niet gisteren die week ervoor, in een woning aan de Zandvoortslaan in Bentveld. Een 74-jarige bewoner is door een persoon bedreigd en heeft hierbij bij verwondingen opgelopen en de man is voor een behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. De overvaller is voortvluchtig. Je kunt bellen naar 098844, maar tegenwoordig kun je ook anoniem bellen via 0800 en dan 7000. Zo'n incident als dit is al minstens vijf keer voorgekomen in de regio. Ik had daarnaast nog een andere bericht, dat er een meisje is aangereden op de rotonde op de Van Lenneweg. Afgelopen dinsdagavond, het meisje stak omstreeks half zeven over op de rotonde op de Van Lenneweg En een automobilist zag haar over het hoofd. Het meisje kwam hierbij ten val en de verwondingen lijken in eerste instantie mee te vallen. Maar na de eerste behandeling ter plaatse is het toch voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Oké, okay. Nieuws uit Zandvoort. Nou, geheel volgens traditie is er weer een nieuwjaars uh, kerstbomenverbranding. Kinderen die de bomen inleveren kunnen weer prijzen winnen. Er wordt uh, flinke brandstapel gemaakt op woensdag 11 januari. En uh, even hoor. Uh, vanaf 5 tot 10 uur locatie. Trapveldje. Uh, vrijheidsdreef Heemstede. Ga erheen. Ik weet niet of je er ook nog zeg maar, geld voor krijgt. Ik heb wel eens gehoord dat sommige gemeentes uh, is ook weer 50 cent per boom geven ofzo. Dus dan kan je als... Uh, ja, als klein kind, als jong mens, kan je toch nog een hoop geld eh, kan je in de wacht lepen. Nou, als je het hebt, heb je al vijf euro. Maar ja. ja, er komen een heleboel bed tegenwoordig niet vooruit, hoor, voor vijf euro. Nee, Heelaas. dat is Helaas, Eigenlijk zouden ze het eerder moeten doen, dan kan je namelijk daar je vuurwerk verkopen. Ja. Het is heel belangrijk dat het vuurwerk voor de kroeg wordt. Ja, precies. <lacht> Aanstaande vrijdag, dat is dus uh, de zesde, is er een thuis gebedsdienst En die is dus in de protestantse kerk. En uh, om half acht begint het. En om zeven uur begint het inzingen. En het uh, de, de, de thema voor deze dag is op bezoek naar het licht. Ah, oh, wat mooi. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Op zoek naar het licht. Nou, op zoek naar Jolande Keuze. Ja. Dat is dit jaar... Welke plaat is ik dat? Kan, ik heb Dreamers. Plaats? Dreamers. Van Supertramp. We, passen. we blijven dromen dat het een goed jaar gaat worden. Nee, wacht. eens verkeerd. Dat is verkeerd. Zo moet je het niet zeggen. Het wordt... Ik heb geleerd op mijn werk Als je een ondersteuningsplan schrijft voor een cliënt Dan zeg je Ik ben dit of dat aan het doen Niet van ik wil graag Nee, ik en, doe dit Ik droom van een goed jaar Ik heb een goed jaar Ik ga een goed jaar Ik sta krijgen. midden in een goed jaar ja. Dan pas ga je het beleven Niet van ik droom ervan Dat ik Nee Je, je, je bent er al En dan komt het op je af Amen Halleluja Een hele bekende plaats van een supertram. En dit was Dreamer, de grote hits En de uh, crime of the century vind ik zelf het mooiste rukje van deze cd. En dat nou, ook de, je mag de, hem straks de, draaien de, van mij dus. hoor. Nee, ja, misschien straks ja. Ja, oh. dus misschien. Want wij kunnen natuurlijk. We kunnen gewoon door. We zeggen gewoon goedemorgen toebak. Ja, zeggen gewoon, als zij wegblijven, dan gaan wij gewoon door natuurlijk. oh oh. oh. O, ja, nee, dan gaan we het pand verlaten. Ja, oké. Okay. Nee, ja, dan gaan we... Maar ik heb wel even nieuws over vuur, namelijk de brandweer in de Achterhoekse... In de Achterhoek, niet in de Achterhoekse, maar gewoon in de Achterhoek, wordt momenteel geteisterd door een nepbrandweer. brandweer. Een nep brandweer? Een nep brandweer, een pseudo... Het blusgast jaagt niet alleen de burgers te stuif op je ja, lijf... ...maar ook euh, ja, die met, met lijnen, surenes en zwaailampen. Maar hij belt sinds kort ook bij mensen aan. Hallo, mevrouw. Ik ben van de brandweer. Ik kom eens even kijken of het allemaal wel veilig is bij u. Mag ik even binnenkomen? Dan gaan we even het pand ins inspecteren. En dan geef ik wat aanwijzingen en voordat u uit ben ik weer weg, hè. Maar dan heeft u wel weer een veilig huis. En dan stapt hij zo even per mondig het huis binnen. Je kent ze wel, ze zijn vaak groter dan de maat, die brandhumans. En met ze helemaal moet... achterover, zo? Ja, half achterover, weet <laughs> je ja. wel, met die buik voorover, vooruit, mensen. Dan komen ze binnen zo. Nou, dan moet je echt meubels aan de kant zetten, dan past je niet langs natuurlijk. Ja. En nou, de deze doorlopen is niet goed, hè? Die kunnen we niet langs als we met drie van die gasten ja. met een spuit binnenkomen en lopen. En uh, mag ik even oefenen, want dan pak ik je even over mijn schouder, kijken of we dan langs kan Ja, precies. Ga ik, uh, ga ik even naar buiten, ga ik je uh, reanimeren, dat soort Ik moet alles even oefenen. Ja. Het schijnt helemaal geen echte brandhuman te zijn, dit. Geweldig. Het is neppig gewoon. Hij heeft een oude hem op de kop getikt. Ze hebben het nog geen naam al kunnen achterhalen. Maar hij gaat echt met loe in die zin heen. Hij door de straat heen. En hij jaagt mensen. Dan. Ik moet erom lachen. Maar hoe komt hij aan die wagen? Nou? Echt, dit, dit, kan dus weer, echt, dit gaat zoveel paniek verzorgen. Oh man, die moet ook opgesloten worden. Echt, daar moet ook uh, kamervragen over worden gesteld. Dit is gewoon een, een klein kind. In een ja. uniform. Ja. Dat heeft hij jaar lang heeft hij voor gespaard voor die grote brandweerwagen. En nou, hij heeft hem vroeger nooit gehad van zijn ouders. En dacht dacht, ik koop ik in één keer een grote. <laughs> Hou eens op. Ik wil gewoon wel mijn hobby uitoefenen. Ja. Mag niet bij de brandweer. Zijn ze kinderachtig om dit of dat. Ik doe het gewoon zelf. En dan gaat die mensen helpen. Maar ja, hij is geen echte brandweer. Dus dan in één keer wordt het gevaarlijk om zo'n man in huis te halen. Ja, want misschien... Uh... Ste gaat hij wel brandstichten, want dan wil hij het blussen. Ja. Ja. Dus nee, dat zou dat, dat toch niet mogen. Daar zijn <grijg> protocollen voor. Dat mag alleen echt de brandweerman. Geweldig. Dus ja, geweldig. Uh, wees gewaarschuwd als zomaar een wilde man voor je een deur wilde, staat. Een wilde man voor je deur staat, die zegt dat hij brandweerman... En hij heeft een oud-uniform aan. Of wij op de hoogte zijn van een nieuwe uniform, hoe dat eruit ziet. Geen idee. Geen, Geen idee. idee. Ik heb ja. trouwens wel eens gehad. Dan had ik iets te koop gezet op de marktplaats... Komt af en toe wel eens voor dat ik iets te koop zet op Marktplaats. En tegeen, nog geen half uur later komt er een brandweerwagen voorrijden. En die man, ik denk, wat de fuck, heb ik dat nou? Die belt aan, u had uh, gebeld? Uh, nee, nee, nee, nee, ik niet hoor. Nee, voor, voor Marktplaats. Ja, dat klopt. Ja, was voor de grap gewoon met de brandwagen van zijn werk. Was hij even iets voor, mark, voor Marktplaats aan het op te ophalen. Oh, nou vertel het maar niet verder. Straks wordt hij weer ontslagen. Dan krijg je ja. dat soort toestanden. We zijn in alkmaar. Ik wil verder niks zeggen hoor. Hé, oh. loze. Hey, no ja, precies. Ik heb nog een leuk bericht over uh, Engeland. De Britten hebben een nieuw wapen in de strijd tegen hangjongeren. Dat werden tot nu toe hoge pieptonen en klassieke muziek gebruikt hè, om de tieners weg te jagen. Dat was, uh, dat was inderdaad die, hoe noemen ze het ook, naar die, uh, naar die mug? Ja, uh, dat de bepaalde de, naam. De, de, de insecten, nee, ja. de, de mosquito. Mosquito, ja. En, uh, maar in, in mid, Middlesbrough. Dus in Engeland kiezen ze nu voor varkenspoep, want de oudere inwoner van het stadje, ja echt vies. Maar die klaagden stenen en benen over een groepje jongeren die op een weiland bij elkaar hing. En er werd alcohol gedronken. Oh nee. En wiet gerookt oh, op het veld. Dat gaf de mensen een onveilig gevoel. <laughs> en daarop heeft de gemeente dus de bomen op het weiland gerooid en een flinke ja? laag varkensmist over het veld gestrooid. Dat blijkt te helpen, want de, de jongeren hangen niet meer op het veld. Nee. En de inwoners zeggen veel liever last hebben van stank dan van tieners. Nou, ik denk, zet er gewoon ja, een ijsbaan neer. Want je ziet hoe geweldig het hier in het dorp gaat met dit ijsbaantje. Nou, denk je bij, ze ga ik op een weiland staan. Helemaal. Op, niet meer in het centrum, maar op een weiland. Er nog zijn er van die rare mensen die dan toch iets zeggen. Nou, ik geef me toch een veilig gevoel. Ze moeten die oudere mensen aan het werk zetten. Ja, precies. Maar hebben ze wat te doen. Lange doorwerken. Letten ze niet op dat soort dingen Kijk, gewoon. Nou, oh, daarom was het dat we tot onze 67ste door. Precies, dat denk ik ook. Muziek op die zender. Casabian. Bak leeft op de radio. Ik weet niet wat voor, voor gebaar maak je nou weer? Nou, je hoorde dat geluid. Het was niet van een, uh, het was van een enorm geweer. Ja? Of uh, zo'n uh, zo grote... Ja? Maar uh, ik wilde eigenlijk vertellen... Ik heb nog een nieuwtje over een, een zwaard. Oh, een groot a zwaard. the force be with you. Dit is een Chinese man. Ja. En wat, wat voor zwaard was dat dan? Hij ja, heeft op een veiling ruim 12.000 euro betaald... voor een virtueel zwaard... Dat er gebruik is in een game die nog niet eens uit is. Oh, al dus ja. de Daily Mail. Ja, geweldig. Het zwaard werd verkocht op een veiling. georganiseerd door Snail Games. De ontwikkelaar van de massively multiplayer one-line game The Age of Woolen. Voor het zwaard werd verweg het meest betaald. Het item Lordly Spare Sheet leverde ruim 1900 euro op. En wat het is. En de Hook of Departure? Ruim 1200. Het unieke zwaard is dus te gebruiken in Age of Woolen. Wanneer deze in 2012 uitkomt. En de game heeft in China onlangs. Al een gesloten beta gehad. Huh? In de lente wordt er gevolgd. Een open beta. Ik weet niet wat het is, volgens wat mij. Is het is waarschijnlijk wat, wat, wat, een, een, een, een online uh, gevecht of zo. Wat ben en, ik uh, oud aan het worden. Ja. Nee, ja, dat is allemaal virtueel. Het, is, het heeft natuurlijk wel wat. Maar het blijft het wel geld. Dat is wel duidelijk. Ja. Het virtueel zwaar. Dat heb je gekocht. Ja, nee, weinig ruimte. In. Dat is wel lekker. Ja, dan moet ik eerst alles opstarten. Ja En dan uh, als ik op dat knopje denk. Dan, dan hoor je echt zo net. Ja, van die. Uh, yeah. Ja, net als bij. Uh, uh, the World of Warcraft en al dat soort dingen heb je allemaal van die virtuele dingen. Het is wel grappig hoor. Ik moet zeggen, ik heb zelf een, een, een avatar, heet dat hè? Een yeah? persoontje. En uh, dat is dan in Runescape. En toch is het wel leuk, want je loopt daar lekker rond en je bent van alles aan het doen. En uh, ja. ja, dit is leuk leuke verposing, maar het is ergens ook wel... Je, daarna als je dan naar bed gaat, heb je nog op je netvlies gewoon echt zo'n beeldscherm staan. Oh, je bent echt je bent helemaal... Echt even uh, rustig uh, relaxen voordat je weer gaat slapen. Zo. Want je leeft echt in, op dat moment in een andere wereld, dus heel echt? raar is dat. Echt, zo. Ja, bijzonder. Nou, ik, ik raak het cd'tje niet kwijt met het, uh, met het zwaard. Nee. Maar het is een duurste deedje waar het zwaard uh, virtueel op nee, staat. Ja, zeg maar. ja. ja, ja. Je wel... kan het misschien koppelen ook aan je huis en je Facebook. En dan is het niet kwijt, misschien. Ja, kijk, nou, dat je dan niet meer als dat ding telkens te pakken krijgt. Ja, dan ja. gaan ze jatten. Voor je weet, ben je hem kwijt. Ja, Zijn ja. er twee van? Virtuele is hij dan twee oorlogen. keer zoveel waard? Nee, dan is hij niet twee keer zoveel waard. Dat levert er niet uh, meer op, zeg maar. Maar het voordeel van een virtueel zwaard is, hij roest niet. Hij roest niet. Had ik niet over nagedacht. Je hoeft hem niet te scherpen. Nee, ook niet. Nee, nou precies. Nou. Ik, uh, ja, ik ben echt... zit er zitten echt voordelen aan. Er zitten echt, echt wel voordelen aan, ja. Het is dus alleen het geld. <laughs> virtueel geld zou ik er dan tegenoverstellen. Ah, okay. Walvis-activiste uh, Erwin Vermeulen, die in Japan vastzit, moet op 26 en 27 januari voor de rechten verscheiden. Wat heeft deze man gedaan? Heeft hij de, de belasting opgetild? Heeft hij, wat heeft hij gedaan? Allemaal? Vermeulen wordt mishandelijk te lastig gelegd omdat hij eerder deze maand een dolfijnjager... Een man die dolfijnen jaagt, die zeg maar echt uh, naar zo'n dolfijn gaat dus en zegt... Uh, hey, dat ziet er goed uit. Dat stukje vlees wil ik wel hebben. Hij had die dolfijnjager een duw gegeven. Oh, echt waar? Hè? Nee, geen klap. Een duw. Ja, nee, dat is zwaar. misgrijp natuurlijk. Nederland wordt opgepakt omdat hij foto's probeerde te maken van het transport van doven. En werd even tegengehouden. Ga ze aan de kopbal? Ik wil ook een paar foto's maken. is ga zo duwieten. Hallo. Hallo. Nou. Dit is echt een zware criminele activiteit. Oké. Okay. Dus jij bent onder indruk hoor. Ja, ik ook helemaal. Nou, ik, ik heb ook nog een berichtje van uh, vannacht. Ja? 30.000 agenten worden ingezet om de verjaarwisseling rustig te laten verlopen. Tientallen bekende raddraaiers hebben al huisarrest of een straatverbod En andere rijschoppers worden vandaag nog opgepakt vanwege een openstaande boete of een celstraf Oké. Okay. Ja, de, de, de Ron Nooy van de Raad voor Korpschefs, Die zegt al: dat is een probaat middel. Je moet wel zijn stemmen aanpassen. Een probaat middel. We gebruiken alles om rond de verjaarwisseling zoveel mogelijk raddraaiers van de straat af te halen. En ook de rechterlijke macht doet mee in de harde aanpak. Wie tijdens de jaarwisseling in de fout gaat. Kan echt meteen een staakstraf krijgen. Uh -huh. Ze hebben bezems bij zich in de auto. Gelijk vegen. Ja, ja. En wie toch de fout in gaat kan rekenen nou op een forse straf. In alle zaken rond Oud en Nieuw. Wordt een hogere straf dan normaal geëist. En bij agressie tegen hulpverleners en politie. Is de strafeis gewoon drie maal zo hoog. Laat die mensen helpen jongens. Ga even opzij. Geef de slachtoffers de ruimte en de hulpverleners. Laat die mensen hun werk gewoon doen. Ik vond het zo mooi. Omdat dat een beetje uitgespeeld werd. Namelijk in Hotel de Jong. Ja. Weet je dat programma wat de vrijdagavond is. En dan uh, er komen er even gasten in. Zijn hele hotelkamer. Die gaan dan zitten. Het programma is nog niet zo oud. Dus misschien heb je het er niet gezien. En daar werd uh, uh, Theo Maas. werd er A uitgenodigd. De man heeft natuurlijk wel wat agressie. Daarvoor wordt hij ook gevraagd voor bepaalde rollen. Ja. En kan hij op het podium ook lekker zijn agressie. En zijn frustratie kwijt. Je werd gevraagd om als parkeerwachter op te treden. Tegen een uh, man die uh, tegen agressie die, die, zeg maar, wordt vaak ing om agressie, agressie te beheersen, om dat te ja, leren ja. en die ging dus Theo Maas uit de, uit, de, uit de tent lokken en dan zie je dus wat er eigenlijk fout kan gaan tussen twee personen die niet op elkaar afstemmen ja. en dan denk ik, er valt nog zoveel te leren om af te stemmen op wat, wat er nou fout gaat in communicatie, hè maar ik bedoel, er is natuurlijk momenteel een film over van Theo Maas Die dan op zijn uh, ja. ambulance uh, zit. Ik heb hem en dan, gezien. Heeft, dan zit ze met z'n tweeën in die ambulance. Blijf in die ambulance zitten. Er is geen communicatie. En uiteindelijk stapt hij naar buiten. Probeert die ding uit te leggen. En dan denk ik ja. Het gaat zo knullig. Ik ja. wil niet zeggen dat het fout is in ambulancepersoneel. Want ik heb petje af hoor. Heel veel respect voor ze. Maar er, zit nog, er, er kan nog zoveel geleerd worden op dat punt. Hoe kunnen we in godsnaam dat anders aanpakken? Dat we, het gewoon, dat we, dat we die mensen gewoon het uitleggen hoe het moet weet je? Hoor. Ja, maar het is het is waanzin. Ja, het is het waanzin. Verstand is er gewoon niet meer nee. bij de jeugd lijkt wel. Nou, vaak als ze dranken hebben, dan is het niet meer mogelijk. Als ze dranken hebben hebben voor gebruiken, is het niet meer mogelijk. Maar Soms kan je ze toch wel bereiken. Ja. En dat stukje moet ik toch kunnen pakken, hoor. Denk ik. Ja, nou, als het dan zeg hop, je alleen maar tegen leren. iemand uh, gaat, het gaat afstemmen. Hè. Even ik heb het verstandelijk... heen? Ja, ik heb is het. Is dat met mes wel weghalen? Ja. Je moet afstemmen. En dan ja. pas niet in één keer snoeihard uh, gaan optreden. Nee, je moet toch altijd eens afstemmen. Probeer om dezelfde golfverenigheid te, te komen met die persoon. Ook al is hij een complete randebeel. Ja. En dan buigen. En dan in de boeien. En afvoeren. Ik ben wel blij <laughs> dat mijn man geen... Uh, een ambulancebroeder is. Oh, ik okay, ook nee, niet. heb helemaal geen man. Maar ja, ik ben, dan ben ik daar weer, weer blij om gewoon. Ja, nee, ik ook. Ja, het is echt uh, het petje voor die mensen die dit gewoon elke keer doen. Voor, bijna voor uh, gevaar, voor eigen leven. Je moet anders uh, leven redden bijna. Zo, zo moet je het bijna zien. Oké. Okay. Even het laatste plaatje voor tien uur. Maar, wat gebeurt er na tien uur? Dames ja, en heren. Ja. <lacht> wat gebeurt er na tien uur? Dat is best spannend. Ja. We gaan door! Searching for the ones in my mind I'm so far away But I'll hit the ground Study as you go I'm still here Het is nog voor 12 uur. Voor 12 heet dit All alive. En na 12 hebben we gewoon een heel ander leven. Dat is namelijk 2012. Het is allemaal in het teken van 12. Ja, precies. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Oh, sorry. zou ik niet meer draaien. Sorry, Spijt me dan. Ja, wij gaan altijd over seks en bejaarden. Ja, dus, nou, We, we, we, we hebben het al over seks. gehad nee, hè? Nee. Nou, er is een gat in de markt ontdekt, namelijk sekspeeltjes voor gelovigen. Want vleeselijke mm, geneugten. Nieuws gaat beginnen. Nee, dat niet. Nee, dat niet. Vleeselijke geneugten worden al snel als zondig beschouwd, waardoor seks en religie vaak met elkaar op gespannen voet staan. Maar de afgelopen jaren heeft een handvol christelijke, joodse en islamitische ondernemers besloten dat seks wel plezier, wel degelijk positief kan zijn en een huwelijk tussen twee gelovigen kan versterken. Het begon met Joy Wilson, die had drie uh, jaar geleden boek 20 toegelanceerd. En haar lichaam kreeg er namelijk problemen mee. Om haar man te beantwoorden nadat hun tweede kind was geboren. En tijdens haar zoektocht op internet kwamen ze alleen maar oplossingen tegen. Die werden omgeven door beeldmateriaal dat haar eerder afstoten dat het hielp. Al, te, al dus vertelde ze op de website The Daily Beast. En ze begon dus haar eigen website. Maar ze begint ook concurrentie te krijgen, want er worden dus heel zorgvuldig. Uh, vibrators, deeldels en andere spullen verkocht. Maar ze krijgen nu concurrentie van Hooking Up Holy en Intimacy of Eden en Confident Spice. En in de uh, Isla islamitische wereld is El Azira begonnen en, en het Joodse Kosher Sex Toys. Nou, het schijnt goed te gaan. Maar mannen kunnen dus geen seksspeltjes kopen. Oh? Dat is namelijk, uh, God keurt mannelijke verspilling af. Dus als je zomaar het uh, zaad op de rotsen valt, dat kan niet. Maar vrouwelijke zelfbevrediging is wel toegestaan. Oh, dus ja. ze zijn voor dames wel plastic voorwerpen met een buzz. Met een buzz. Als nou. je weet wat mannelijk... Man man Mannelijke verspilling, als je weet hoeveel. Dat verspild wordt. Wat een verspilde morgen. Je op oh man, het is echt zo bizar <laughs> veel gewoon. Je kunt echt nutteloos gewoon op die bank zitten Dat is geen verspilling dan. Nee, nou. maar je mag het, het zaad mag niet op de rotsen vallen. Oh, nou goed. Uh, tot zo. Nou, mm, het nieuws gaat beginnen. Zie FM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoed.